Um, eigenlijk alleen de metro, de verbinding met de binnenstad. Ze komen daar eigenlijk niet meer. En dat zijn wel die scholen, die nauwelijks al een verbinding met de binnenstad hebben. Dus voordat we mensen gaan weghalen, vind ik vooral de vraag: is hoe krijgen we, hoe zorgen we dat de binnenstad ook representatief is voor de bevolking van Amsterdam? Want dat is hier namelijk op dit moment niet. En daarvoor moeten we de economische monocultuur gaan doorbreken. Um, dat gaat over nutella dat gaat over koffieshops, dat gaat over prostitutie, dat gaat over ateliers, bewoners, middenstand. Wie uh, uh, moeten daar wonen? Wie wonen daar? Wie willen we eraan nou toegevoegd hebben? Wie willen we eigenlijk dat toegang heeft tot de binnenstad? Daar moeten we een antwoord op vinden. Dat moeten we vinden door na te denken over de van de economische monocultuur en door echt... En dat betekent volgens mij dat we ook de vraag moeten durven beantwoorden. Is dus waarom voelen mensen van Zuidoost, bijvoorbeeld een nieuw West, zich in onze binnenstad niet meer thuis? En uh, ik denk dat we die vraag moeten beantwoorden. Ja, maar even, maar even, maar even staan, hè. zin. Maar um, ik denk wel dat we, dat we een stap verder moeten. Het is geen rozenwerk uh, waarin we kunnen tuineren. We moeten wel inderdaad uh, onze eerste weg gaan banen om maar even in de welspraak te blijven. En het is altijd gevaarlijk als je te ver doorgaat in mij te voren. Dan wordt het op een gegeven moment echt pathetisch. Maar nou misschien om terug te keren bij um, en dat eigenaarschap en wie is de binnenstad. En hoe doe je iets aan die economische orde in de binnenstad. Ik, Marcia en ik en een groot aantal anderen zijn begonnen met allerlei oppervlakkige maatregelen te nemen. Um, we lopen na te denken hoe je iets doet aan het alcoholverbruik, in de openbare ruimte. Um, aan, aan het, het, het, het, het wangedrag dat je op straat ziet. Maar eigenlijk doe je daar pas werkelijk iets aan. Als je ervoor zorgt dat de binnenstad weer aantrekkelijk is voor mensen die er nu niet meer willen komen. En dat die minder aantrekkelijk is voor de mensen die niet in grote getalen willen komen. En ik zie nog niet helemaal hoe wij, laten nou we zeggen, busladingen, dronken Engelsen, kunnen verleiden naar de Zuidas te gaan. Omdat ze, ja, daar heb je natuurlijk toch even een probleem. Dus ik vind ook dat we moeten nadenken over het verminderen van de aantrekkelijkheid van de binnenstad, voor groepen toeristen die we eigenlijk niet meer willen ontvangen. Terwijl we wel een internationale stad willen zijn. We willen toeristen welkom heten, maar we willen dat de toeristen die binnenkomen in onze stad houden van eh, de gevels, van de schoonheid, van wat die stad ook is. Van zijn controversies en vrijzinnigheid. En niet alleen van zijn commercie. Nou zijn wij natuurlijk bekend om het met elkaar te houden ja. Voor de Lutkemeer is het ook nog niet te laat. De Lutkemeer ah, ligt nog niet onder het zand. Is het nog niet te zelfs voor de Lutkemeer is het nog niet te laat. Want u kunt waar? beslissen om de Lutkemeer ja, niet te begraven weinig weinig onder een leegstaand bedrijventrein. U kunt weinig beslissen. Mag ik dan daarna even? U nee. Nee. mag straks gewoon hem net als iedereen. Dus ik stel voor dat het de burgemeester nu weer in het woord Gaat u gaan? Oh, ja. Leek, er is een dubbele bedreiging voor de stad Amsterdam is de bedreiging New York, Londen en dat is de enorme influx van kapitaal die maakt dat de stad op een gegeven moment um, te duur wordt om nog leraren, agenten, verplegers te, te huisvesten die tegelijkertijd de levendigheid en, en het voortbestaan van de stad uh, waarborgen. Dat is de ene zorg. De andere zorg is die van de mensen, van de enorme groepen bezoekers die, um, uh, maar wij zijn nog in een stadium, daar ben ik van overtuigd dat wij kunnen vormgeven aan onze stad. Amsterdam heeft een lange traditie van vormgeven, eh, van planologie, van ingrepen in de stad. Ik heb geen enkele illusie op van wie de binnenstad is, wie zich daar eigenaar van moet kunnen voelen. En wat mij betreft, niet alleen heel Amsterdam, maar zelfs heel Nederland. Maar ik vind wel voor de het is echt heel essentieel dat um, de diversiteit die die stad herwerkt een essentie wordt van onze middenstad. En dat is heel belangrijk. Mogen onze sociale woningen ja, blijven? Eh, ik stel ja, hoor. Voor, Worden die verkocht dan? worden niet zomaar sociale woningen verkocht. Dus jawel, Borgestraat 75. Ja. Ja, nou, wordt jij verkocht. Jij gaat er nog even uh, highlighten en dan komen we terug. Uh, burgemeester, dank uh, voor dit verhaal. Dank ook voor de respons. <applaus> Misschien dat, maar ik heb het angstig vermoeden dat de raad langer bezig is vanavond dan u En ik vind dat ronduit niet verantwoord om bij een discussie over de toekomst van afvalcentrale niet aanwezig te zijn. Dus met excuus. Dank ja. Er zijn nog door de medewerkers van jou en de zijn geweest. Vertel ons iets meer. Het is ik hou niet van het woord rapport. Het is geen rapport. Uh, het is veel leuker. Het is, het is echt leuk om te lezen, denk ik. Het is meer een essay. En jullie krijgen het allemaal afval. Ja, het staat het straks online en het wordt ook uitgedeeld. Naar... En, en je hebt het uh, binnen twee uur uitgelezen. Het is heel geniet. Uh, en het is... Ik wou gewoon iets schrijven... Die iets in handen hebben. En waar jullie iets mee kunnen. Uh, en dus dat moet je ook vooral verspreiden. Iedereen laat het lint. Ja, het was een heel bijzonder proces. Het was echt ongelooflijk. Uh, de oude kerk. Ik heb er maar een maand uh, gezeten. Maar een maand. Maar uh, ik heb tachtig mensen gesproken. En uh, ieder van die tachtig. Anderhalf uur. En uh, dat was uh, zo intensief. Het uh, is overweldigend om naar mensen te, uh, te luisteren. Ik heb gewoon een maand lang geluisterd. Ik heb alleen maar wat vragen gesteld, maar altijd open vragen, nooit naar de bekende weg. En uh, mensen hebben mij alles gegeven, alles verteld. En dat is uh, alsof je als een soort van biertvader daar uh, in de kerk zat. En dat is heel wonderlijk. En uh, uh, je ging van het ene leven naar het andere. En wat je dan hoort, dat zijn levensverhalen. En er zit alles in. Dus ervaringen, ideeën, gedachten, dromen, wensen, uh, frustraties, alles komt er tegen. Maar allemaal, allemaal in een verband. Uh, dus je kan daar enorm veel van leren. Want je dus, hebt uh, de, vooral ook naar de toekomst gevraagd. Daar knelden nee, we nu Nee, er zijn er niet naar. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. wat voeg je ze? Nee, maar de toekomst is, dat weet niemand weten. Ik bedoel, dat is. Ik ook niet. Nee. Dus het heeft niet zoveel zin om naar de toekomst te vragen. Nee, je moet het uh, uh, verleden uitzoeken. Wat is er gebeurd? en uh, Wat is er aan de hand? Je bent eerder een soort van detective die ergens in een vreemd stuk stad zit en die moet uh, achterhalen wat hier nou is misgegaan. Uh, of, uh, uh, nee, daar ben ik veel meer mee bezig geweest. Want kijk, wat er staat te gebeuren, dat heeft, houdt natuurlijk in verband met wat er gebeurd is. En je wilt ook leren. Dus je moet ook leren van het verleden, wat er allemaal gegaan is. Maar die tachtig verschillende perspectieven, plus alles wat in die twaalf avonden gezegd is, door die honderden mensen, dat is zo, ik zeg het nog een keer, overweldigend. En eh, net als de detective. Het zit in de details. Ja, dus het, het zijn vaak hele kleine dingen die mensen je vertellen. Uh, ik heb gewoon alles uitgeschreven. Gijs Nerix, een uh, student, heeft mij geholpen. Die, heeft die, die is een hele maand bij geweest. We hebben alles opgeschreven. En uh, na die maand in de Oude Kerk, ik ben daar 17 juni uit vertrokken. Met studenten hebben we de deuren dicht gedaan en alles naar de stokeraar gebracht ben ik naar zee gegaan in een hotelletje in Heemskerk en daar heb ik me een week lang opgesloten, helemaal alleen en s'morgens gaan hardlopen langs zee en daarna ben ik gewoon alles gaan schrijven wat ik had gehoord, wat ik me kon herinneren, van persoon naar persoon. Ik heb alle, alle, alles uitgeschreven dat heb ik heb het vier dagen lang gedaan en de vijfde dag, Zag ik het begon ik allemaal vandalen te zien. En toen ben ik de lijn van het uh, verhaal uh, gaan maken, wat nu in dat boekje staat. Nou, we pannen inderdaad in dat boekje een aantal van die hoofdlijnen op. Die eerste, uh, dat is denk ik iets wat bijna iedereen herkent, vervreemding. Is oh. dit nog, nou ja, het is een zwaar woord, maar het is ook een mooi woord. Er zit van alles hoor, in, er zit van alles in. Ja. Nou ja, toch het gevoel van, is dit nog mijn stad? Dat. Ja. ja, maar ik, aanvankelijk, uh, uh, ik probeerde die maand helemaal zonder, zonder mening en oordeel te zitten hè? En ook daarna. Maar, ik was natuurlijk ook toen ik voor het eerst die dat geklagen over rolkoffertjes hoorde. Toen dacht ik, ik moet En Later hoorde ik het geklagen over drukte, maar dacht ik nou, ja, de is druk. Dus uh, ik begrijp het aanvankelijk ook helemaal niet wat, wat er aan de hand is in de binnenstad. Maar als je. Ook oh, al waar uh, woon je zelf als of... In de bij. Oké. Okay. Nou, dat is toch ook al een behoorlijk. Mm. Punt. Okay. Veel koffertjes daarop. Ja, van maar uh, <laughs> dat is heel veel. Allemaal. Maar die, die vervreeming is echt een absolute optelsom. En ik heb ook een keer gevraagd wanneer begon het. In al die gesprekken. En dat was allemaal zo rond. Nou, sommige de vroegste waren 2008, 2009. De andere zeiden 2013, 2014, maar je kon hem dus, je, je kon dus uit het echt, echt uit de hand om te lopen. En toen begreep ik er eens, hé, hey, dit is de smartphone. De smartphone is 2007. Blackberry zit daarvoor, 2003. 2007 is de smartphone, En vanaf dat moment, ja 2011, is, uh, is Airbnb begint, 2013 wordt die groot. Uber is ook een kwantiteit 12. Wow. Dus uh, het hele internet op onze mobiele telefoons, dat begint als een gek te werken. En dat merk je dus in het toerisme, Airbnb, nou, dat, dat zien we, hè? maar het gebeurt dus bij, bij alles. Bij, bij, bij alles nu. En dat zijn wij. <lacht> en dat is een gekke gewaarwording, wij doen het met z'n allen. En, dus, die noemt het nu uh, massa-invulling. Nee. Uh, en wij leven nu al misschien wel voor de helft van de tijd in een virtuele wereld, in een digitale wereld, waar wij we ons in bewegen. Dat is heel gek. En dat wordt heel groot. En zeker de jeugd zit, 6, 6 tot 8 uur uh, op de schermen, op de smartphones, en nu ook met oortjes. Dus, uh, wij creëren nu helemaal onze eigen wereld. En wij worden in het centrum van die wereld. Wij zelf. Iedereen ieder voor zichzelf. Dus dat, maar jij ja, zegt het mooi: het is een probleem wat we constateren. Maar je zegt ook: het zit ook in onszelf. Het is ons eigen gedrag. Ja, ja. Maar dat, dus we kunnen niet de, de toeristen schuld geven. Maar dat internetwinkelen van ons ook. Dat ondergraaft al die vertrouwde winkeltjes. Uh, hoe wij onze mobiliteit regelen. Hoe wij ons geldverkeer regelen. Hoe wij. Hè, alle zitten. En in het fysieke zie je dus dat, dat, dat je het gewoon niet meer begrijpt ja. uh, en, dat, is en dat, dat heet vervreemding. Ja. En wat doet vervreemding? Dat leidt tot wantrouwen. Ja, dat is van wantrouwen. Want dat viel ik ook op in die gesprekken, iedereen wantrouwt elkaar. Dus de bewoners wantrouwen de ondernemers, de ondernemers wantrouwen de bewoners, de bewoners wantrouwen de gemeente, de gemeente wantrouwen de bewoners, de bewoners wantrouwen elkaar. Dat is gek. Dat is waar. Dus, uh, en ook die, die, dat pessimisme. En, uh, en ook dat gevoel van eenzaamheid. Dus ik had mijn studenten, ik had 44 studenten in maand, die heb ik de binnenstad ingestuurd, hè? 18 buurtjes, Twee buurtjes, nee, verder, verder, buurt, twee, drie studenten. Iemand aanschieten op straat. Kan iemand aanbellen, naar binnen gaan? Iemand, iemand. Interview van een buurman. Kan, laat, laat haar vertellen, laat hem vertellen. Kreeg ik 44 interviews. Wat vond ik? Eenzaamheid. Uh, uh, verlies, verlies. Eenzaamheid, uh, verboten sociale verbanden. Dus dus de binnenstad is altijd een ruimte geweest waar we elkaar ontmoeten, waar we bij elkaar kwamen. En waar we elkaar bemoedigden. En bemoedigden en ja, en, en, en, en, en, en omgangsvormen, eh, alles. En dat, dat gaat, gaat in een paar jaar tijd. Verblijft dat? Nou, ik dramatiseer, misschien. Maar ik krijg wat gevoel, als dit dit doorzet... Nou, wat ik mooi vind, jij beschrijft een gevoel. Je zegt, het is het gevoel wat ik doorkomt door al die gesprekken, die interviews, wat ik terugkreeg van die rapportages. Ja. Dat is wat er kan onder ons als, nou ja, de toch vervreemding in ons huis. Ja. Nou, heb je geprobeerd natuurlijk eh, niet alleen naar het moment zelf te kijken, maar ook een soort doorkijk te bieden, om in ieder geval een aantal van de grote problemen die jij beschrijft, eh, met een soort bold ID te bestrijden. Je doet dat volgens mij heel bewust, het is niet alleen omdat je zegt dat is het letterlijke de oplossing van het probleem, alle toeristen op de Zuidas, maar wel gedachte experimenten. Wat zou het nou betekenen als we mensen naar een hele andere plek toe weten te verleiden? Die Zuidas doet het goed, maar dat is natuurlijk een Rotterdamse defense. Je bedoelt dat waait daar een beetje? Nee, Nee. Maar nou, daar vind ik het zo spannend, uh, zelf. En het is een Riep Bakker, uh, ik het vind. Ja. Moet je even uitleggen hoe Riep Bakker is? Ja. Riep Bakker was de stedenbouwkundige in Rotterdam. Die heeft de kop van Zuid, heeft ze ik heb Met een mars op de Kooltsingel. Dus, uh, en heel Rotterdam dan krijgen we nou, uh, een heel nieuw centrum op Zuid. Uh, wolkenkrabbers, wat een, uh, een uh, lariekoek. Maar die Rotterdammers in de Hallen ingestapt skyliner. En ze nog hij in een skyliner. Uh, dus zo'n, daar noem ik een Rick Bakker uh, in Defensie. Waarom heb je niet voor Noord gekozen? Ja, Noord. Mag het? Ja, dus je speelt voor ja. de toeristen aan eh. de Zuidkant. Maar waarom ja. kies je niet voor Noord? Ja, ja. <tacht> ja dat ja. is niet goed. Nou, wat Ik de mensen nog mensen Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Je mag raar, ja, maar dat is een ander stuk. <tacht> Uh, die toeristen die gaan allemaal door de binnenstad. Ze gaan van het Damrak naar het museum klaar. Eh, eh, Bijna allemaal gaan ze te voet. Eh, dat zijn wel miljoenen. Alle attracties zitten daar langs. En die trekken allemaal. Dus het zit een heel <lacht> eenvoudig in elkaar. Toen uh, dacht ik, nou, ik, ik moet er iets mee doen met die proces die, processie die moet daar, ja, ik moet hem proberen te verleggen. Dan Kan ik naar nou Noord, maar dan moeten moet ze allemaal soms... Dat nee, is een metro, joh. Of, of met de Noord-Zuidlijn, dan komen ze in Noord. En toen dacht ik, ja, het is wel heel vreemd. Het heeft niks met de geschiedenis van Noord te maken. Met de, de, de rauwe, industriële wereld, met de scheepswerven. Om daar nou toeristische attracties in uh, te monteren. Ja, je kunt wel schommelen op en... de maar veel logischer is om het naar het zuiden van, van Museumplein naar, naar het zuiden door te trekken. En dan zit je ineens op de Zuidas en ik dacht, ja, jou wordt straks een compleet nieuw centraal station gebouwd. Ja, station Zuid, Dat is veel groot. En uh, de een snelheidstraaien gaan straks naar Zuid? Nee. Ja, want ja. misschien... Ja, ja, ja, wat, ja, wat, uh, dat vind je wel lekker nu, je gewoon op centraal kon komen. Centraal is dat dus we gaan terug van 16 sporen naar 9 sporen. Daar kunnen we daar zelf straks op je. Ja, ik kom op Zuid. En dan zit je ook niet heel dicht bij Schiphol. Ja. Maar zijn er dingen, dan dingen dan die. Ging, toen ging ik Nee, toen ging ik doordenken. Ik kom uh, straks echt bij u, maak u geen zorgen. En dat geldt ook u. Op de hele Zuid-Afrika kort al lang Engels gesproken. Dus dat is, is wat vreemd in geen spraak. Nee, dat bent En toen ben ik een geschiedenis uitdoken. Je moet altijd in de geschiedenis van de stad gebruiken. En toen zag ik Berlaag Die daar een groot weens uh, wandelpark. wandelrijpark uh, had ontworpen op de Zuidas. Ja. 1905. 19 19 en uh, dat was de aanleiding voor Berlaag om de Olympische Spelen van 1928 op de Zuidas te doen. Ja, haar moest internationale armuren. Toen kwam het algemeen uitbreidingsplan dat maakte een hele grote Olympische sportinfrastructuur. En verkeer- en richting Amstel aan de Zuidzijde. Die zetten Berlaag door, nee. Toen zag ik de raai in 1962 internationaal op Internationale doodstelling. Ik vat het samen, jij zegt er ligt eigenlijk al een historische luchtengraad waarop je kunt bouwen. Ja, ik bouw ecosystemen. Ik ben niet van de maakbaarheid. Ik bouw ecosystemen, dus je bestudeert de stad, de geschiedenis en alles wordt bij elkaar. Je kan niet toerisme isoleren van de rest. Ja, okay. Nu heb ik vier dilemma's voor. Ja. Waarvan we op basis van wat je beschrijft toch de vraag moeten stellen met elkaar: lost dit nou het echte probleem op? Eén, als jij die mensen naar de Zuidas wil brengen, wat moet daar dan gebeuren om ervoor te zorgen dat die mensen niks anders meer willen? Oh nee, nee, nee, dat is een ernstige vraag. Nee, mensen willen, willen van alles. Ja. Ja, we hebben het straks over de verdubbeling van het toerisme, ja, ja, ja, ja. dat schrijf je ook. Dus het eigenlijk ja. niet over een paar miljoen, maar om een hele heleboel toeristen. Dat weten we nog zeker, maar dat, ja, dat, dat schrijf lijkt ik op. Ja, dat is wel een ploosiekel, er van Dus wat is de marge? die jij ja. daar op de gaat hebt? Yes. Kijk, toen ontdekte ik, wij bieden alleen maar de Amsterdamse binnenstand aan. Dat is wat wij doen. Ja, geen wonder dat die kaal gevlogen wordt. Ja. En het is ook te makkelijk, ook voor toeristische ondernemers, komt als gebraden uh, Dus dit, dit, is, dit doen we zelf, wij bieden alleen maar de binnenstad aan. Kijk, dat. Dus daar moeten we eens mee stoppen, uh, dus ik kom met een voorstel, ik wil ook ondernemers uitdagen, ik vind dat ze in de binnenstad zeker de toeristische luien uh, zijn, dus ik, ik wil ze prikkelen en zij moeten met een geweldig bot komen voor nieuwe nieuwe, uh, Fantastische attracties, Amsterdam waardig op de Zuidas. De, de duurste groot van Nederland, pak uit. Laat het zien. Ja? En dat moet iets anders zijn dan in het punt. Dus ik ga niks verplaatsen. Ik wil geen Van Gogh naar de Zuidas. Nee, dat gaan we niet doen. Uh, ik wil iets nieuws. En, en niet één ding, maar gewoon vier, vijf dingen. Dicht bij elkaar, compact. Waar, waar iets ongelooflijks omheen kan groeien. Dus dat zit net buiten de kantoren. Die kantoren die zijn nou zes leeg, saai. En, uh, dus ik, ik bouw iets spannends wat ik s'avonds vertier gaat geven. Dus ik zit in de hoek, in de kant van de baai te kijken. En uh, wat, uh, wat, wat, wat werkelijk uh, ook een nieuw, nieuw type toerist Amsterdam. En dat is een toerist die leuk vindt. Uh, Musee Klein en de Zuidas. En dat is een internationale, zeer veel en toerist. Ja. Ja, Wij zetten daar een toeristenmagneet. We weten nog niet precies wat, maar dat is een voorstel. Wat blijft het de volgende dilemma? Ja. Iedereen gaat tuineren. We gaan allemaal aan de slag om ja. de binnenstad meer rust te geven, meer verrassing te bieden. De deuren moeten open voor alle kleine stegen. Dan denk ik, die paar minuten toeristen nee, nee. die nog over zijn, rustig, die paar minuten die nog over zijn, die willen dat allemaal zien. Ja, jij bedoelt dat. Uh... Dat wordt super laag. Ja, dat willen ze allemaal bij zijn. De geschiedenis zit vol ironie. Nee, maar je maakt het super tof. juist voor bewoners. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Het wordt niet duidelijk dat het van ons is. Daar gaan we niet komen. Het is heel leuk, maar we komen er Ze proberen het voor ons te stelen. No way. Wij claimen, dus wij gaan ons ook manifesteren, als Amsterdammers. Dat moeten we nu gaan doen. Wij gaan die binnenstad weer opeisen. En de programmering van die binnenstad moet ook weer voor Amsterdammers zijn. omdat de burgemeester zei, en die Amsterdammers zijn ook oh, allemaal veranderd. Dus we, we moeten weer echt, echt dat uh, laten zien. Zeg je daarmee eigenlijk op het moment dat wij zelf onze straat kunnen programmeren, op het moment dat we daar zelf dingen doen, is er automatisch geen ruimte voor iets wat de economische kant achter. Ja, dan <laughs> zijn de anderen te gast. De bezoekers zijn welkom. Dat is ook dat is wat Artis doet, daarom ik Artis als metafoor gebruikt. Bezoekers zijn welkom, maar Artis is voor Amsterdammers. Dat, dat er wordt een beetje gegniffeld. We horen ja, we straks wel mogen. Oké, okay. ja, ja. je zegt in voorbeeld dat Artis zijn. Je claimt de ruimte op een bepaalde manier zodanig zich op diep terug. Ja. Dat de toerist zich echt te gast voelt en zich misschien daardoor ook als gast gedraagt. Ja, ik... ik ver... Ja, dit, dit klinkt uh, erg simpel. Dit is niet natuurlijk maatregel, Maar dit is, we gaan ons vanzelf anders vragen. Ja. Dilemmaatje 3. Nou, we zijn met elkaar op onderzoek, hè? Jongens, we zijn ja. hard op om na. Het is makkelijk, we ja, zijn ja, ja, af te schieten. Ja, ja, ja, ja. We zijn op onderzoek. Maar wel dilemmaatje 3. Je schrijft eigenlijk heel erg weg over een andere, nogal grote I. magneet. Ik zal er twee noemen: twee magneten. Dat is de roze buurt. En dat is het shop ja. ja. Laten we dat nu gewoon zoals het is. Gaan we daar een beetje in stoppen? Of is het dan toch ook zo dat je zegt: daar moet je wel even dat katmes erin zitten? Ik heb het bewust gedaan. Om er niks over op te schrijven? Ja. Hm. Nou, niks. Je vindt het nou, spoor. Nee. Twee regels. Ja. Ja. <tie> uh, wat jij nu schetst. Dat zijn uh, verneinige vraagstukken. Wicked problems. Uh, wicked, absolute wicked problems. Daar moet je ongelooflijk mee uitkijken. Wicked problems kan je niet oplossen. Nee. Nee. Want die, die zitten in de complexiteit. Uh, zodra je het ook gaat ingrijpen, dan verandert het probleem. Dat transformeert. En bovendien ontdek je dat, dat er allemaal andere problemen achter schuil gaan. Alles is met elkaar verbonden, want het is namelijk die complexiteit. Die is zo zin. Uh, dus. Leerpunten. Ik, ik heb me juist. Het was te makkelijk geweest om even. Hè, dat zeggen we, verplaatsen. Of uh, maatregelen te nemen. Je, je, je had kunnen zeggen: Red Light District. Hmm. Nou, we zijn dat. Nee, Nee, nee, nee want ik wil juist een heel ander beeld van mezelf gaan creëren. En nee, dit is een hommel. Nee, uh, dit, dit, dit klopt niet meer. Nee, nee, niet, niet. Kijk, laat ik de metafoor van elkaar niet even gebruiken. Ik gebruik hem niet voor niks. En het is geen. Uh, Okay, wat, wat ik in die gesprekken heb gehoord. Dus over dat die prostitutie die daar al meer dan 400 jaar zit. In dat gebied. Nee. 400 jaar prostitutie. Zo ja, zo? ja. Zo er zijn. Yes, ja, niet zoals nu. Niet zoals nu, hij verandert verduren. Ja, hij verandert. Maar hij zit er wel. Drugs, genotmiddelen, we zaten er allemaal op. Dit, dit, dit was een, is al honderden jaren. Dus even een metafoor te daar, Je hebt dus een, een, een 400 jaar oude boom in je tuin Maar die is dan een beetje aan het uitdijen. Oh nee, dit is gigantisch. <laughs> dus je bent hem de afgelopen 10 jaar gaan kandelaberen. Ja. Want hè, dat was zelfs nog veilig, dus je ging er allemaal uh, takken van afzagen. nu ja, is die kandelaberd. Dat hele staat. En nu sta je ervoor in een keer. Nou, één mogelijkheid is. Uh, om uh, ja, verplaatsen. <laughs> Na de uh, 400 jaar ga je, ga je zou ik niet verplaatsen als tuinman. Okay. Uh, <coughs> ik, ik kan hem nooit ja, the right, the right. Ik ben echt helemaal kwijt. Um, ik dacht: hij zou oud dat staan. En misschien gaat hij uit zichzelf wel doen. Ja. Ja. Ja. Nou, ik noem ja. het er niet belangrijke uit. ik snap dat ik moet zeggen, achter deze problemen schuilen andere problemen en die kan je misschien wel aanpakken. Maar, He, als je het hebt over de geldstroom, als je het hebt over waar het vergunningenbeleid afgestemd is, als je het hebt over allerlei dingen die daar omheen misschien in het verborgen zitten waar je juist op zou kunnen ingaan. Je kijkt nu heel... Ja, waar, waar, zijn, we, waar zijn we die gaan? Nou kijk, dat is natuurlijk mijn vierde dilemma. Dat valt je er dan meteen bij ja. verrassen. Alle dingen die wij met elkaar bedenken, moeten natuurlijk vroeg of laat wel in regels of in interventies in worden afgedwongen. Je zult vroeg of laat moeten afspreken: we gaan het ongeveer zo doen. En wat mij dan opvalt: jij hebt het over die smartphone. Ik had iets anders bedacht toen ik jou las. Ik denk: hé, hey, twintig jaar geleden is de dienst publieke werken onzeker geworden. We hadden vroeger een regisseur van dat hele stelsel, of het nog ging om gedachten. Of het nou ging om of nog ging vergunning. Misschien heeft dat ook nog iets mee te maken. Ja, maar dat is zorg en aandacht. Zorg en aandacht van PW, dat vind ik buitengewoon belangrijk. En, en dat is de, de, de verslonsing. Is dat we, de, dit, hè? Dus er is zeker iets gebeurd. Mijn voorstel is ook, wat je straks kan lezen, een dienst binnenstad oprichten. Net zoals wij een dienst voor zuid hebben. Waar iedereen bij elkaar komt. Want er staat ons een enorme op operatie te wachten. De kaders en de bruggen moeten worden hersteld. Om ons wat doen. Miljarden, dat, dat is een dok. Maar dat gaat nu in de binnenstap plaatsvinden. En dat gaat twintig jaar duren. Maar dan hebben we het toch gewoon oh. over normaal beheer? Ik wil elke nee, TV1 heeft heeft een, nou, een, een groot onderhoudsplan. Onderhoud. Groot onderhoud. Ja, maar dit is groot onderhoud. En ja. dus het gaat twintig jaar duren. Nee. Nee, dus uh, jij denkt graag maatregelen, nou, dit wordt een hele grote maatregel waar de binnenstad de komende 20 jaar mee zoet zal zijn. Nou, en die koppel ik op aan een groot onderhoudsbuurt. Maar nou, dan is alles ja. om ervoor te zorgen dat die binnenstad weer van alles anders wordt. Uh, uh, Met alle respect, hè? Met alle respect. Wat u aan doet, stopt stop even. Stop, stop. Nee, nee, nee. Grond, dit mag zo. Nee, ik ga je dat niet vertellen, want dan ja. hebben we hebben ook een beetje gegeen met elkaar. Maar voor het begin. We gaan het ook een beetje twee onderzoeken. We gaan het eerst over de sociale stad hebben. Dan hebben we een volgende mooie presentatie van Florian de Schoef. Die houdt een kolom En dan gaan we daarna over de fysieke stad. Elke keer vraag ik een de deskundige bij om te reageren. En dan komt u ook aan het woord. Dus wat gaan we echt zo doen. Maar we moeten het een beetje structureren met elkaar. Anders dan volgen de mensen niet wat we met elkaar moeten denken. Volgens mij hebben we de vier dilemma's benoemd vragen die in ieder geval opreizen uit jouw verhaal. Dus ik stel inderdaad voor laten we het wat verbreden. Uh, vier van de vijf van onze gasten die we hadden gevraagd om te reageren, die zijn in ieder geval binnen. Mag ik met jou beginnen? Ja. Nachtburgemeester. Uh, hoe lang ben je dat dan? Sinds uh, november 2018. Uh, en dat wil zeggen dat jij elke avond inspecties uitvoert in de nachtheden. Nee, dat feest niet. Uh, nachtburgemeesters in niet. Nachtburgemeester is een stichting. Clubs en festivals, uh, de gemeente, politiek en uh, stakeholders van de nacht. Ja. Dus je bent ook een aanspreekpunt, je van de geld in zijn naam hebben. Uh, jij hebt met heel veel mensen ook contact. Als je nou de visie die je uh, nu een beetje met fouten op je inlaat werken, als het gaat om de sociale kant, over wat wij als mensen met elkaar hier delen, wat valt jou dan op? Sorry, één enkele vraag? Als je de visies van Seth, die je hebt gepresenteerd, je hebt hem ook al in laten werken, vooral de sociale kant waar je met mensen ook over praat. wat valt je daarmee op? Wat vind jij, wat vind jij stil? Um, ik heb eigenlijk de binnenstad toch wel weer positief zien veranderen. Ik denk dat we, dat we nu aan iets werken, dat er nu aan iets wordt gewerkt, wat inderdaad misschien in 2007, 2013 uh, heel erg omhoog ging, we zijn inmiddels bijna in 2020 en uh, dit, uh, ik mag het geen rapport noemen. Dit, dit werk ligt er nu, en als ik zelf in de stad denk waar ik ook uh, ben opgegroeid en uh, nog heel veel ben, en ik, ik denk aan een, aan een zeedijk, die uh, 12 projecten, en zie ik toch weer heel veel ondernemingen die daar eerst niet zaten. Ik denk aan, um, aan, aan recordstores, ik denk aan kledingwinkels van jongens uit Zuidoost die een plek hebben voor, uh, gekregen in het centrum. Uh, ik denk aan een padden wat een lifestyle winkel is. Uh, dat zijn toch wel... Verhalen van, van jonge, jonge makers uit Amsterdam. die een plek hebben gekregen. in dat centrum. Um, waar dus ook nu toeristen heen gaan. en die ook zien van. hé, nee, dit is ook een stukje Amsterdam. Dit vindt wel plaats tussen Nutella, en de Nutella-winkels. en de andere toeristische shops maar het is wel degelijk een stukje Amsterdam. waar ik zelf heel trots op ben. en waar ik ook heel blij van ben dat de toerist. dat stukje Amsterdam ook meekrijgt. En ik hoop alleen maar dat dat nog meer zo zal zijn. Dat de binnenstad. waar ik, ik eigenlijk nog me niet meer helemaal thuis voel. Maar juist door dit soort uh, winkels en, en, en ondernemingen steeds meer het gevoel hebben dat de binnenstad ook, ook deel van mij is. Ik vind het wel mooi gezegd. <lacht> en nee, misschien wel de grootste hommel genomen, maar zijn in je weg terug. Ja, zeker weten. Ik denk als het gaat om overtrismen, dat er heel veel steden zijn die echt naar Amsterdam kijken van, hoe, hoe pakken jullie dat aan? Hetzelfde geldt ook voor het nachtleven. Hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat zoveel mensen in de nacht uh, veilig naar huis gaan? Zorg ervoor dat, dat, dat je met een gedogen beleid of met een opiumbed ervoor zorgt dat mensen toch wel uh, op, een, op een veilige manier naar omgaan. Dus ik denk dat Amsterdam daar zeker wel een, uh, ja, heel goed mee bezig is. We zitten hier ook met z'n allen en hebben het hier over. Dus uh, ja, ik, ik geloof in een... Uh, ik heb heel veel hoop voor de toekomst. Nou, dat is heel fijn om te horen. Ik een aantal prachtige <applacht> uh. Er wordt iets ontwikkeld waar we wat van kunnen leren. Je schoffelen en duinieren en je zorgt daarmee voor een nieuw soort evenwicht waar mensen zich misschien wel veel prettiger kunnen voelen. Vanuit dat sociale eh, idee van hechting aanwezigheid en eigenaar van kunnen voelen. Eh, heel eerlijk, toen je de eerste vergelijking tegenkwam waarbij Arthus op het schild werd gegeven, dacht je ja, dat ziet hij echt goed. Um, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, dat ziet hij goed. Ja, ja, wij zijn ook trots op Arthus. Heel, heel, heel, mensen die contact maken met de natuur. Een versterking van de stad van Amsterdam. Weet je ik zou heerlijk vinden dat Amsterdam iedereen dat moeite echt met ja, alles. Ja. Het helemaal niet. Cool. Goed bedoel, dat in een versterking van de stad is Amsterdam. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Ik wil er wel bij zeggen dat uh, Artis wel voor iedereen is. Iedereen komt Ander, sorry, die Artis. Alle soorten mensen, belangrijke uh, toeristen. Dat moet ook wel zo blijven. Dat is juist het bijzonder want, het is niet waar. ze dus, zijn er wel. Voor. Is het is waar duur. Mensen met kleine geld kunnen niet binnen. Het is een beetje duur. Wordt betwist of iedereen nog binnen kan dat in eerste instantie omdat iedereen in de dat, dat iedereen kan uh, Maar jij uh, zegt vooral, dat is dus wel de vraag, als je naar deze visie kijkt, geldt het ook voor, <coughs> voor de binnenstad als geheel? Uh, als je naar de binnenstad kijkt, kijk ik zeker. Ik, ik kijk vooral. Ja, dat zie ik nog niet helemaal voor. Althans, hoe dan de toeristen anders gaan gedragen door middel van de dier. Maar, uh, <laughs> uh, Ik denk wel dat, uh, Als wij de dingen hebben laten zien wat hard is, en hoewel de natuur is en goed is, en zegt en de burger dat ook zo pakt, dat de stad een fijne plek heeft. Laat, ik ga het dan even daarbij laten zien. Die Moment. Ja. Ik ja. De sociale stad, dat is het deel wat we eerst met elkaar kunnen bespreken. En dus de manier waarop mensen zich weer thuis kunnen voelen in het centrum. En maar wat ik vooral op zoek naar zijn vanavond eh, is daaraan het idee dat je verder kunt helpen. Gaat u goed? Geef hem wie je binnen. Ik, uh, ik ben uit uh, huis. Vergeet iedereen natuurlijk weer. Dus ik woon in de binnenstad, ik woon op de Wallen. Uh, ik ga uit van de slogan die de gemeente hanteert. Toeristen zijn welkom, maar de bewoners staan centraal. Het eerste dat klopt. Onbegrensd, gaat verdubbelen in 2030, 30 miljoen die kant op. De wonen staan niet centraal. In ieder geval niet op de AOC's achterbeurbal, ik ben al vanaf 2003 bezig, 2003 hè, om iets te doen aan die overlast. En de laatste 6, 7 jaar, inderdaad, is het giga. Die gaat gewoon niet meer graag de deur uit. thuis komen, later op de avond, no way. je hey, op de gedachte dat je het zou moeten kunnen verplaatsen door elders in een soort Magneet te maken op dezelfde. Het ja, ik ben, ik ben, ik ben is geweest, Amsterdam in Progress, uh, er wordt negatief gedaan over het petpark, jungle, er nu een nieuwe bewonersgroep, stop de gekte. Ja, natuurlijk is de, de, de wallen, die hebben de naam, over de hele wereld, en dat is natuurlijk toch de magneet. Uh, de de raadconstitutie is het toch een magneet wat zoveel mensen trekt. Iedereen moet over de wallen. En die, die mensen, die toeristen, die gaan echt. Het gaat nog heel lang duren voordat hij naar de Zuidas gaat. Leuk idee om dat dingen te doen, maar ik maak dat niet meer mee. En ik denk dat er een korte termijn, omdat we er al zo lang last van hebben, dat er grenzen gesteld moeten worden aan straten die gewoon te druk zijn en te vol zijn s'avonds voor bewoners. Dat er geen 60 tot meer dan 100 mensen per minuut langs je deur lopen, maar de helft 30 bijvoorbeeld. Maar de gemeente wil daar niet aan, want die gastvrijheid ons, die is onbegrensd. En die bewoners die zijn ongeschikt aan, aan de bezoekers en de toeristen. Dat is de werkelijkheid. En wat we ja. nu gezegd? wij hebben de straat, door de nachtmeer geweest opgemoet, Toch zijn we het aan het kanten, Want er komt ja. daar ook nieuwe bedrijvigheid. Er is daar ook weer ruimte voor jonge ondernemers met een hele andere ambitie. Nou, kijk, de Zee Dijk is natuurlijk een fantastisch voorbeeld. Stot de Sindijk, onderwijs van en nog een aantal andere mensen die hebben die zaak daar veranderd. In positieve, goede zin. Ik ben het helemaal eens met die meneer. Er gebeuren goede dingen. Maar 10, 12, he, dus het wallengebied. jongen, jongen, jongen, hoe moeilijk is dat? He, en het zijn big problems, zoals meneer Helm zegt. Ja, we moeten echt iets doen aan het imago van de wallen en wat er allemaal gebeurt en kan en mag. Tot slot niet voor een eigen deur in een eigen buurt doen. Jij zit er elke dag over te kwagen en te denken. Ja. Je bent ook boos, ik hoor het, ja. snap ik. Ja. Maar ja. Wat, wat is nou je advies als je dat vanuit je dus bestuur? stel jij bent gewoon niet wethouder jij moet ja. dat soort grappig besluiten. Wat moet je dan doen? Hm. Nou, ik zou gewoon inderdaad grenzen stellen. dat nou, grenzen stellen bijvoorbeeld in de overzijds achterbeurtbal en misschien nog een Op In een gegeven moment moet je zeggen, daar wonen ook mensen, hè? mensen De bewoners staan centraal, ja, bewoners staan centraal. Nou, die kunnen ongeveer zoveel mensen op, in hun straat en voor hun de deur op hun wal hebben. Beperkend, al en dan zeg je gewoon, nou, dat zet je de op een hoofdstier of handhavers. Je doet dat met, met toegangshekken. En dan zeg je gewoon, we zijn zo, technologie, zo, zo goed tegenwoordig. Dan kun je toch meten hoeveel mensen er zijn. Brengt het echt in plus Het is hier gewoon, het wordt hij te vol te drukken. Loopt u maar, gaan het allemaal Dan toch de laatste nieuwsgierige vraag die ik voor je heb. zegt het eigenlijk als anti-strategie: claim je eigen publieke ruimte maar weer terug. Ga daar naar ga daar zoiets moois van maken. Dat toeristen daar eigenlijk nou, respect van krijgen om misschien wel minder makkelijk gaan komen. Nou, ja, dat gebeurt ook. Je hebt de groep wie live hier. Die proberen toeristen. Maar goed, dat zijn natuurlijk de goedwillende toeristen. En mensen die bereid zijn om zich nou te en rekening te houden met bewoners. Maar heel veel bezoekers, toeristen, ook, ook uit het land zelf, en ook een beetje in Amsterdam. Doen dat ze gewoon niet. Dus daar schort ik natuurlijk een hoop aan. En dat betekent dat je wel het mes, je moet er wel het mes erin zetten, We zijn gewoon te slap. Dank voor deze interventie. Andere reacties? Nee, die ja. hopen dat het gesprek ook wat eh, te Niet denk niet denken over hetzelfde. Misschien dat u het wat breder Zeg even wie u bent. Ik kan wel de... het. Dat is goed. Ik bedoel, dat was een vraagstuk. Michel <laughs> van Rijk, We in Amsterdam Centrum. Ik heb eigenlijk twee vragen, als dus dat mag. één naar SEF. Als ik het een het, ja. uh, het is een hele mooie ambitie om mensen naar Amsterdam Zuid te sturen. En we, we vergelijken ons vaak. Andere wereldsteden. Als ik denk aan Parijs en La Défense, daar gaat ook geen hond naartoe. Uh, ja, die gaan even kijken naar architectuur en dan heel snel terug naar de Champs-Élysées of andere standaard historische attracties. En dat gebeurt natuurlijk ook in de Amsterdamse binnenstad. En we hebben daarnaast, uh, in, uh, we zijn ook vertegenwoordigd hier van het netwerk Plantage, dus, uh, dat is de rand van het centrum, wordt, daar worden de volgende twiststronen naar getrokken. Nou, mijn vraag is dus eigenlijk is dat dan wel heel het Amsterdam Zuid, want het gaat gewoon om Amsterdam Centrum en we doen al onze stinkende best om ze uit dat wallengebied, het kerncentrum, en ik benijd die mensen echt niet om ze iets verder weg te krijgen dus dat Zuid is. is dat dan weer Dat is één. En tweede vraag? twee is eigenlijk de massa. als we het hebben over uh, cohesie onder de bevolking, zouden we dan niet maar al die miljoenen aan die kaders. 10 miljoen aan de buurthuizen en aan het bewoners, komen geen zin te geven. Goed, we gaan even naar 7, 2, 3, Kijk, jij krijgt het heeft dat ook. Kom zo nu. Oh, jij ja, hebt hem uitgezet. Ja, dan hadden ze tegen me gezegd dat ik heb hem uitgezet. Uh, maar ik krijg het niet Ja, ik begrijp ik twijfel. Ja, dat begrijp ik heel lang. Ja. Ga maar door. Komt weer, uh, maar hij wil dat ding niet bij je honden, maar dat komt natuurlijk. Ja, ja, ja nee, ik begrijp niet twijfel. En ik, ik heb het natuurlijk zelf ook Nee, echt waar. Echt waar. Iet, er is al zoveel op die Zuidas. Uh, qua infrastructuur, qua mogelijk. Dus met die Noord-Zuidlijn, met, met, met, met die knoop, met het nieuwe station. Die het gaat omklappen. Nogmaals, dit is 20 jaar, hè? ik ben 20 jaar vooruit aan het denken en dan aan het teruggemeteneren. Dus ik, ik begrijp de wanhoop en de haast en dat het allemaal gefixt moet worden en liefst hè, binnen vijf jaar. Uh, Zo'n Zuidas kan, kan je op een relatief korte termijn kunnen mits je het heel goed doet en ambitieus doet. Dus dit is voor mij ook de grote vraag, durft het bestuur zo ambitieus te zijn? Uh, dat ze dit uh, uh, gaat doen. Dus een, een expo die ze geprobeerd heeft met Worlds op de Zuid, was, was te klein, te te bescheiden. Dus je ja, moet je doen. echt, echt, moet je dit, daarom zeg ik ook op zo'n Rotterdams, moet je dit. Uh, het uh, moet manifest, het moet groot worden. Uh, kan je wel eens naar Parijs? Dus naar Parijs. Ja. En, en hoe? Wat is je, hoe ervaar je dat? Ja. Parijs, Parijs heeft een dat heel groot probleem. Parijs komt juist kijken hoe wij dat hier gaan doen. Nee, ik noem u een ander. Ik noem u een <lacht> ander voorbeeld. Ik noem u Londen. Dus daar wordt nu in de city wordt de tulip gebouwd van Norman Foster. Ja. Dat wordt een, de, de meest ambitieuze toeristenattractie van, van Londen uh, in het hart van de city. Dus waar, waar het zakencentrum is naast Berking. Uh, dus uh, maar Londen is, Londen heeft 30 miljoen. Is, is de, de, de absolute grootste. Jij zegt er zijn voorbeelden, ik ben ja, overtuigd. en We moeten wat tijd inkleden. Ja, want londen was op de zuidoevere ontwikkeld hebben, de t modern en die proberen steeds verder, steeds verder om die toeristenstroom stroom af te leiden. En dat is op zijn, andere sacties. Okay. En wij zijn planners, wij, wij kunnen dit heel goed. Dus we moeten onszelf niet verloochenen dat, dat, dat wij het niet meer zouden kunnen. Dan zou ik echt Heel erg van een als die al jaren in Amsterdam werkt, dat wij met elkaar niet zoiets voor elkaar kunnen krijgen. Dankjewel. Marcia, je hebt een eigen microfoon, die ligt naast je. Oh, dacht, Aan jou luisteren. was natuurlijk de vraag gericht, van ja, luister, als het nou zo van het vest gaat om het kapitaal in bijvoorbeeld, dat wou er niet. Dat in andere delen van de stad, dan moet je ook publiek kapitaal met forse inzet tegenoverzetten om die bewoners ons te kunnen teruglaten. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. En er werd eigenlijk gesuggereerd: uh, we, we gaan heel veel geld besteden aan de kaders van walmuren. Dus waarom gaan we dat geld niet besteden aan sociale cohesie? Maar oké, okay. want dat is namelijk niet echt een keuze. Die kaders en walmuren. wij uh, hij maakt het volgens mij niet die keuze. Ik zie Michelle ook meeschudden van dat ze niet te doen. Nee, dus, dus dat is niet hun keus. Natuurlijk willen we ook geld uh, inzetten aan, om, om sociale cohesie uh, op gang te brengen. En ook te laten bestaan. Er zijn buurthuizen, er zijn allerlei buurtprojecten. We hebben nu net de stemming van Centrum Begroot afgerond. Waar geld aan allerlei buurtprojecten kan worden uitgegeven. Dus natuurlijk willen we daar ook geld aan uitgeven. Alleen is het moeilijker van dat soort projecten, dat alleen maar geld geven, niet maakt dat het, het werkt. Dus dat is ook eigenlijk waarom ik zo dol ben op dit soort aandelen, waar iedereen met allerlei suggesties kan komen, want op het moment dat er geld nodig is, hebben we dat ook wel niet eindeloos. Nou, misschien ik mag ik een suggestie te doen, doen, dan dat wordt het toch wel vaak gezegd. Die gemeente zou ook natuurlijk heel specifiek in een aantal interventies uh, kunnen investeren uh, die de leefbaarheid en kunnen ja. vergroten, Vergroening is zo genoemd. Uh, meer ruimte voor parken en dat soort dingen. Dat bij de planning daar eigenlijk al heel sterk rekening mee houden. Dat zijn echt grote dingen die je kunt doen. Ja, maar dat is ook wat ik net bij de introductie al zei: dat er op dit moment heel veel gebeurt. Um, maar dat er ook allerlei dingen nog niet af zijn. Dus er zijn allerlei beleidsterreinen waar al deze kant op gedacht wordt. Bijvoorbeeld, uh, uh, Autoluw, dat gaat enorme gevolgen hebben. Dan moeten we dus ook gaan bedenken wat we met die ruimte gaan doen. Want uh, er wordt overal gesuggereerd dat er wel weer terras worden. Nou, dat is helemaal niet zo. Maar op het moment dat er minder auto's in de stad komen. kan het dat het voor mensen veel prettiger uh, leefbaar maken. Maar we moeten we ook gaan bedenken: wat gaan we dan met die ruimte doen? Groener worden? Nou, tuinierig, kan een idee zijn. Maar goed, dat, zijn, dat is echt de uitvoering waar we het over moeten hebben. Er is ook vaarbeleid. Nou, dat maakt ook heel veel uit hoeveel de raad je bijvoorbeeld van, uh, van grachten hoort. Dus, zo zijn er allerlei interventies die misschien niet specifiek voor de binnenstad gelden, maar voor de hele stad, maar die wel zeker te maken, die, die het toch prettiger wonen en werken in de binnenstad maken. Goed, u wilt al een tijdje wat zeggen. U bent nu aan de buurt. Zeg even u bent. Buurtbewoner, Abraham. Eh, ik ben met meneer Hemmel heel erg eens dat geschiedenis is hartstikke belangrijk en dan heb ik daardoor één eh, uitdaging voor u en ook een vraag. De aandacht is, u heeft gezegd, uh, dienst publieke werken is eigenlijk het begin van het probleem. En meneer uh, Herman zegt, nee het is 2007, uh, de, de computers en dergelijke. Uh, ik zeg iets anders. En dat is Winkok, Kok, Lubbers en Ims Ze hebben de tong gezet om de burger is niet meer de centraal. Wie centraal is geworden, is de financiële industrie, de vastgoedindustrie, ten koste van de burger. Dus toen het is begonnen. Ja. Eh, en dus wat er de vraag, jij en ik, ik ben bijna eh, Het resultaat. resultaat daarvan is dat een heleboel Amsterdamers zijn vluchtelingen geworden. Duizenden vluchtelingen Amsterdamers die wonen buiten Amsterdam. Dat is het resultaat daarvan. Dus kortom, een sociaal beleid tegenover een liberaal beleid. Dat is een ideologisch probleem. Ja. En, en vervolgens mijn vraag, is meneer uh, uh, Zet Himmel, Zet -himmel ja. nog steeds voorstander van het uitbreiden van Staats-Amsterdam tot een metropool van 2 miljoen mensen? Ja, er wordt een analyse gemaakt. Je moet niet alleen het over de smartphone hebben, of het afschaffen van publieke werken, maar eigenlijk dat nieuw public management, de liberalisering breed erbij betrekken. En dat heeft tot gevolg gehad dat er heel veel mensen uit de stad verdreven zijn. Zij hebben aan de andere kant die enorme ambitie hebben. En de vraag is, steun je eigenlijk wel om die stad zo gigantisch te laten groeien? Ja, wat het eerste betreft, als je dit straks lezen, het is het weer een sociaal verhaal. Dus, uh, ja. Uh, dus van die economische ruimte die het geworden is, proberen we er weer een sociale ruimte van onszelf van te maken. En uh, wat het tweede betreft, ik vind dat nu niet relevant. Ik ben nu bezig met de problematiek van de binnenstad. Wat vind je niet relevant? De vraag over of de stad mag doorgroeien of je daar ambitie op moet zetten? Ja, dus voor mij moeten we daar nu vanavond niet over hebben. Wil ik wil graag een avond met u over hebben. U zegt dat houdt niet met elkaar verband. Nee. nee. Dat staat er. Goed, nou dat is een antwoord op uw vraag. Misschien de discussie nog uh, verder, maar ik kom maar bij u. Zeg even hier niet. Uh, mijn naam is Jan Ik ben de Helder Zwaarders en ik woon op uh, de Gelderse Kade. En ik heb eigenlijk twee, twee dingen. Uh, ten eerste mij wat, wat veel bewoners zal delen. Uh, als voorbeeld, als ik naar Brussel ga, komen ook toeristen op de Grote Markt. Zodra ik de beweging maar kan nou, ondernemen, nou, dan staat er allemaal agenda naast me. Zegt, even opstaan, want dat doen we hier niet op de grote markt. Wij hebben op dan jarenlang fietsen gefaciliteerd met mensen, de dan, het nationaal is heel Nederland, een parkeerplaats voor fietsen. Wat verwacht je van de toerist als je met je openbare ruimte op die manier omgaat, wat verwacht je van die is. Ja, is ja, het, dat, geldt, dat geldt voor veel meer terreinen. Ja, er is een fietspallen komen, maar kijk, in het zin is één groot Je zegt eigenlijk, als ik je even mag onderbreken. Ja. Wij geven zelf niet altijd het goede voorbeeld. We zijn eigenlijk in ons eigen gedrag als burgers van deze binnenstad. Ja. Niet echt een voorbeeld voor toerisme. Nee, kijk, de chaos is niet zo gecreëerd. Er beurt er ook in een mooie, mooi en op straat. Blik het moest van straat af, want mocht dan geen uh, moeten terugkomen. Het blik staat wel, alleen in de vorm van fietsen. Ik vind dat geen probleem. Dat is één. Je zegt meer handhaven. Ja, gewoon meer handhaven en zorg dat het gewoon weer netter wordt. En, en dat is dus de inrichting daarmee beginnen, maar vervolgens ook handhaven. Ik denk dat nou ook, het komt gewoon op, Dat we misschien een beetje te terughoudend te, te, te zijn om elkaar aan te spreken. Want we zijn ook heel erg van, uh, ieder zijn eigen dingen. Zeker, dat moeten we zeker ook doen. Ik heb dat in het verleden, ik woon al 20 jaar te wallen, ik heb ik dat ook gedaan. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat ik door de politie gepekt werd als ik inderdaad eh, allerlei dunse wegstuurde. stuurde. Ik zie hier meer agenten omhoog in de afgelopen vijf jaar. Op de wallen gelopen. Daar zit het probleem. Dus waar ben ik dan? Inderdaad, net ben voor platform huis elkaar geslagen op zaterdag. Ik ben naar de politie gegaan. Ik kreeg te horen van kun je morgen terugkomen of we zijn onder bezet. Dat is het probleem dat mee zit. Dat is één. Ga ik het even voorleggen? Dat is altijd een... nou, de behoorlijke ons. bij jou. Nou ja, het is duidelijk. Maar wat hij volgens mij wel aangeeft, En kan jij natuurlijk niet altijd een antwoord op bieden. Niet direct. Maar twee dingen. Eh, Handhaven. En de inzet van voldoende mensen om dat mogelijk te maken. Ja, en dat is uh, een punt waar we het vaker met elkaar over gehad hebben. Uh, en dan is eigenlijk het treurige antwoord. De politie is onder bezet. Uh, en dat is ook een kwestie van geld en manschappen. Wij vanuit de gemeente horen dit heel vaak en doen ons uiterste best om meer mensen erbij te krijgen. Maar op dit moment zit de arbeidsmarkt ook zo in elkaar dat het dus heel moeilijk is om meer mensen erbij te krijgen. Dus wat we nu juist ook met dit soort avonden en ook met de aanpak van zo'n visie uh, aan het doen zijn, is om te zorgen dat we niet alleen maar over het praten over meer of minder handhaving, maar dat we dus de regels ook zo kunnen maken en de omgeving zo kunnen maken dat we minder uh, van die, die handhavers nodig hebben, omdat het systeem op een gegeven moment gaat dat het beter werkt. Dat er door een ander gedrag dat stand. Precies, dus daar is dan die, die banner-campagne, is daar een voorbeeld van, zodat mensen zien dat er niet de bedoeling is. Daar is een voorbeeld van bijvoorbeeld de campagne die Amsterdam en Partners doet uh, op internet. Op het moment dat je vanuit het buitenland zoekt op Amsterdam, dat je al meteen bepaalde berichten krijgt, let op uh, er zijn regels die gelden, daar moet je aan houden. Dus we moeten eigenlijk niet tot het punt van handhaving van, maar om, om het te voorkomen. Ja. Oké, okay. tweede, punt. tweede punt. In verlenging hiervan, uh, we hebben een probleem. U zegt zelf al: van: de politie is eigenlijk een probleem, dan is het verplaatsen van de Trice en dan is de auto's dus niet de oplossing, Er het is een ander probleem, dat moeten we aanpakken. En dan kunt u vertellen? wat... Ik dat even gaan checken. Ja. Dat je zegt, ja, dat zit inderdaad ook wel in het, zeg maar, het opvoeden, het gedrag voorleven. Laten zien dat we zo'n cabine dat also... doen. Ja, precies, maar dan moet het vervolg aangeven. ik weet, ben dat daarmee eens? Ook het aanspreken van elkaar, maar moet meer gebeuren? Maar dan het probleem: ik ben met SEF over de analyse, ben ik, uh, kan ik heel ver meegaan. Alleen ook dan, het probleem zit niet op de zuidas en het probleem zit ook niet, als de oplossing niet op de zuidas. Als ik als toerist naar nou, La Vals kan ik misschien, ik ben achttotonisch geïnteresseerd, ik ga er naartoe, kijk een uurtje rond en ga vervolgens ook weer terug naar Cartier La -Tet. Amsterdam heeft goud. En als een toerist naar Amsterdam komt, doet hij dat vanwege het water, vanwege de grachten. En dat doen ze nu veel te veel op één strook. Maar hebben het hele ei. We hebben de, de noordkant, maar de zuiden, van het bevallen niet. Heel veel toeristen gaan naar Sloterdijk, verlengen de ringlijn naar noord en gaan het filmmuseum. was geen groot plan, is er gekomen is een hartstikke goed punt. En het is niet alleen omdat mensen daar naar films zijn gegaan, ze drinken het over een drankje. Zeg je daarmee nou op, zet gewoon wat meer magneten rond op de waterstructuren en dan verspreidt het. Dus Kijk waar de toerist stelling van heeft. En met alle respect, Latifans is echt veel mooier dan de Zuidas. En als ik hoge wolkenkrabbers zien, ga ik naar New York toe. Het is puntswerk in vergelijking met al die andere dingen. Wij hebben ei. eiland, en dat moeten we gebruiken. Dankjewel. Even een korte reactie van het want dat is volgens mij nog niet eerder door iemand opgemerkt. De kracht van het water. Dat dat misschien juist wel de manier is om te kijken naar de, de, de, de methode om te spreiden. Ja. Ik proef uh, bijna liefde voor de zaken. Ik blijf nooit van de zakels. Dat moet er echt op inhouden. Het is de nee, replica van wacht even, ik kom maar hier kom maar. Mag... Ik kom dus niemand wat ik zeg. Zeg even meer. Ik ben Bernard de ik woon op de Wallen. als er een replica van de Wallen op de zuid zou worden gebouwd, dan komen de toeristen daar wel naartoe. Maar je heb veel regenplannen, je weet ze ook, de toeristen waar je op is gepromoveerd. Ik kan het veel beter bij Lenders dan erg kort doen. Maar ik wil eigenlijk een algemene. Goed, je hebt een slimme manier gevonden om een goede vraag te stellen. Het je een algemeens vragen. Zie jij ook wat ik zie? Ik zie een soort valse. De ger-marxistische tegenstelling tussen de sociale ruimte en de economische ruimte. Die, die is er niet volksbewoners. Dus wij maken heel sterk een onderscheid tussen wat wij noemen de, de goede economische kracht, die is een onderdeel van de oplossing. Bijvoorbeeld houthandel Smit op de Achterburgwal, uh, goede zaken op de CD uh, En bijvoorbeeld ook het Sint-Anne-Kwartier, al die, die leuke, hippige zaakjes die erbij zijn gekomen. En slechte economische krachten. Dat zijn de die crimineel geld bid uh, uh, overlast veroorzaken. Dus wij zijn helemaal niet tegen de economie. Het is een valse, voor tegenstelling. Hou daarmee op, Seth. Nou Seth, eigenlijk vind ik dat... Uh, eigenlijk vind ik dat Berna met iets heel mooi zegt. Je zou iedereen kunnen beoordelen voor simpele vragen. Voeg jij iets toe of doe jij iets af aan die binnenstad? Ik vind het wel leuk om uh, beschuldigd te worden van marxisme en dan ook nog veel gelukkig. dan ik, ja. oh, ja, ik wist niet dat ik dat was. Maar serieus, ja. zij geeft het goed, volgens mij toch iets anders aan. Kan je dus nee. beoordeling vanuit de gemeentelijk perspectief zeggen, voeg je iets toe met goede economische kracht ja, ja. of doe je de deze aan? Ik heb grote respect voor ondernemers. Ik heb ook vele ondernemers gesproken. Ik wil juist ondernemers uitdragen, uitdagen. Ik weet ook zeker dat we ze nodig hebben. Ja, ja. ja dat door... natuurlijk. Ik meer. Lees maar Ehm. Nee. ik wil die ondernemers echt uit, uitdagingen goed te doen. En ik wil ook onderscheid maken tussen. En ik wil bepaalde ondernemers veel meer kansen geven. En de andere, ja, daar kan ik niet zoveel mee. Uh, maar, uh, nou, Dit raakt volgens mij aan het punt nou, waar we heel vaak in deze discussies opkomen. Wij wonen in een land waar iedereen het woord rechtsgelijkheid heel belangrijk vindt. Maar als je onderscheid wilt kunnen maken in goed en minder goed gedrag, zul je misschien ook die discussie moeten voeren. En dat is voor bestuurders heel lastig, bestuurlijk en, en vooral juridisch. Maar het zou je in een enorme kracht geven als je het wel onderscheid zou mogen maken. Nou, dat is waar we nu mee bezig zijn uh, met winkeldiversiteit. En daar, daar maken we eigenlijk de eerste stappen op dat gebied. En dan komen we er dus achter hoe moeilijk het is. En als ik uh, met, met, met vrienden daarover heb en dan zeg ik, ja, je ziet toch zo dat dit een winkel is die we niet willen. Dan moeten wij uh, zorgen dat dat helemaal juridisch onderbouwd is waarom dat dan zo is. En waarom wij één winkel met een heleboel wat wel vinden kunnen, maar drie niet. En dat soort discussies, die hebben wij ook met mijn collega's heel vaak. Omdat dat maakt het heel ingewikkeld. Het is heel makkelijk om zo te zeggen, nee, maar dat, dat willen wij niet om dat goed te kunnen onderbouwen en om ook de vrijheid van ondernemen en de vrijheid van de stad te laten bestaan. dat is een dilemma. Nou, waar we bijna elke dag vallen. ik ga nog twee mensen rondom dat sociale domein, ik kan het niet om iets te zeggen. En daar gaan we naar Florian Miskowski. Over het sociale verhaal. Top. Zeg even wie u bent. Albert Hienk, waaronder Ik woon in de spuistraat? en daar is, ik zeg het nee, heel kort uit, we hebben overlast. Van de overflow van de mannen, van de mensen die zich daar al uh, hebben. Uh, en hebben. En van de mensen die van feest naar feest trekken. En dat gaat de hele nacht door, gillend, schreeuwend. Dus ik begrijp de nacht, burgemeester uh, niet. Mijn vraag is: tuinieren, fantastisch idee. Alleen, ik uh, weet alleen dat je eerst de kraam dicht moet doen voordat je gaat wijden Want je kan niet tuineren bij de regen en als jouw land onder water staat. Saatjes die je het zo weg. Ja, precies. En dat bedoel ik met de kraan dichtdraaien. Eh, uh, heb het over de toeristenmassa's, de deregulering van de laatste twintig ja. jaar. Inderdaad, de verkeerde toeristen. Uh, ze, ik heb geen overlast van de mensen die naar het Amsterdam Museum gaan, maar van de anderen. Eh, uh, geen geld. En uh, inderdaad het afbreken van die sociale. Ja, maar dat zijn zeven dus Eigenlijk zijn we, als je al die reacties op je inlaat dan zeggen mensen toch: joh, de snappen op zich een beter voor van het regieren. Maar je zult wel toch ook even ergens moeten knuppelen. Knuppelen. <lacht> hardere maatregelen. De kamer moet dicht. Nou, hoe je dat ook ik, ik, uh, het ook maar doen. Ik maak de vergelijking met. Voor mij is de wijk bij, de wijkagent, die zijn verdwenen en die zouden weer terug willen. Ja. Want, ja. want, ja. want ik, ik heb met wijkagenten gesproken, of voormalige wijkagenten, en ik was diep onder de indruk. Wat, wat doen die? Die maken dagelijks rond. Die kennen iedereen. Die weten precies wat aan de hand is. Oog en oor. oor, oor, oor. Als er zo'n is, gaan ze onmiddellijk op af. Ze sussen, ze bemiddelen en alles willen. Dus dat is de tuinman. En als het echt wat zo is, dan ga ik er En dat vind ik de, de houding van de, van de tuinman. Okay. En dat, dat mis ik in, uh, in, in de stad. Maar... Niet op fouten. En ook niet om eindeloos bij de Maar We hebben die wijkagenten gedeeltelijk niet meer. De hoek daarom wordt heel vaak gehoord. Maar ze worden wel in hechtening ondersteund door arrestatie. -team soms moet je ook het stevige doen. Ja, soms, soms, natuurlijk. Ja, maar ik, ik heb ook het, het, uh, het team, Rolle uh, heb ik ook genoemd. Je, je, je moet af en toe, als het echt rottig is, moet je uh, bovenop zitten. Dat doet het daar niet ook. Dat, dat kan niet streng zijn. Maar de, deze grondhouding is het een van, van liefde, aandacht, vasthoudendheid. Ik wil weten dat het onkruid hardnekkig is, dus blijven, schoffelen. Uh, maar, maar niet breken, niet, niet, uh, je, moet, je moet hem niet gaan slopen. Okay. Dus uh, de tuinman heeft een soort van, van kalmte over zich en een hele lange termijn horizon. Goed, kalmte en een lange termijn horizon. Laten we daarmee eens uh, ruimte vragen voor mevrouw uh, Jij bent uh, ook lang, Je bent eigenlijk een collega van CEF, uh, maar je hebt. Ook op hele andere delen gezocht. Je schrijft ook heel veel, je publiceert heel veel. En jouw boek in 2018 van Wie is de Stad sloeg ook vooral bij bestuurders volgens mij in als een bom. Die lieten het toch tot doordringen wachten. Dit is de goede vraag van Wie is de Stad. Jij hebt een bom gemaakt en die ga je niet voor. Ga je Snel. <lacht> Beste dames en heren, dit was de plek waar ik moest staan. <lacht> Daar staan we dan. Daar zitten we dan, in deze prachtige, monumentale beurs van Berdaag. Terwijl in het noorden van Syrië een nieuwe oorlog dreigt te beginnen. Er vallen bommen, mensen vluchten, sterven. En wij praten hier over de bedreigingen van het toerisme. Een luxe probleem, laten we dat vooral niet vergeten. Maar dat het een luxe probleem is, betekent niet dat het een onbelangrijk probleem is. Juist in de context van het complexe, explosieve krachtenveld dat de wereld vandaag de dag is, in de context van hevige botsingen tussen verschillende belangen op alle schaalniveaus is het bewaren van de juiste balans binnen de stad en binnen onze samenleving een urgente opgave. Onbalans in de stad leidt tot polarisatie. Polarisatie leidt tot haat en onbegrip. En onbegrip en haat kunnen leiden tot nog veel erger. In een ideale wereld is het centrum van de stad de plek waar verschillende groepen en functies samenkomen. De plek waar ideeën, kennis en verhalen worden uitgewisseld, waar een gedeelde stedelijke cultuur vorm krijgt. Die functie staat in Amsterdam ernstig onder druk. Drie weken geleden overleed Nel de Jager, winkelstraatmanager van de Haarlemmerstraat en de Haarlemmerduik. Samen met Zef Hemel vormden ze in mijn beleving het hart van de discussie over de toekomst van de stad. En samen vormen ze om die reden ook de proloog van mijn boek. Nel was een vrouw van de straat. Ik vind het heel erg dat ze er niet mee is, dat wil ik even weten. Helm is een vrouw van de straat, een cowboy en een sheriff tegelijk, die sinds de jaren 80 met passie, bluf en een ongekende onverzettelijkheid werkte aan de wederopstanding van de Harlemstraat en Harlemdijk. Ze praatte eindeloos met ondernemers, met vastgoedhandelaren, met corporaties, met bewoners, ambtenaren en anderen die op haar pad kwamen, om de straat naar haar hand te zetten om er een aantrekkelijke, bijzondere plek van te maken. Op de eerste plaats voor en door Amsterdammers. Voor haar was deze stad vooral een thuis, de plek waar zij zich vrij voelde. Waar ze een leven had opgebouwd, een plek gevuld met vrienden, bekenden en herinneringen. Voor Nel was Amsterdam vooral het grootste dorp ter wereld. Waar ze meer was dan zomaar een van de 7 miljard wereldburgers. Dan Zef. Hij was en is het tegenovergestelde van Nel. Een visionair, een denker, een mister metropool. Topambtenaar en hoogleraar, lezend, reizend, altijd kijkend naar de positie van Amsterdam in de wereld. Wat gebeurt er in Shenzhen, in Toronto, in Bangalore? Raken we achterop? Waar ligt onze kracht? Waar onze zwakte? Hoe kunnen we mee blijven spelen in de keiharde concurrentiestrijd tussen global cities? Stilstand is immers achteruitgang. Gezeur en getwijfel zijn vooral een verspilling van kostbare tijd. Amsterdam... Als we zeven moeten geloven, staat immers aan de vooravond van de derde Gouden Eeuw. Maar om ons kapitaal te verzilveren, moeten we handelen. Voor Zef is Amsterdam niet het grootste dorp, maar de kleinste metropool ter wereld. Het is die combinatie van het dorpse en het metropolitaan. Het kosmopolitische en het kneuterige. Geld, het geld en de gezelligheid die Amsterdam maken tot wat het is. Jarenlang heeft het toerisme bijgedragen aan het versterken van deze eigenschappen. Maar we zijn op het punt beland dat de toerisme delen van de stad isoleert en onttrekt aan het stedelijk weefsel. Het voorstel van ZEF om de binnenstad geleidelijk aan te transformeren tot een groene agra voor bewoners lijkt me een mooi antwoord op de ontwrichtende ontwikkelingen in het centrum van Amsterdam. Het sluit ook zeker aan bij de behoeften van veel bewoners en ondernemers. En het zou tegelijkertijd ook de stad als geheel, als organisme ruimte geven om zich verder te ontwikkelen om te verdiepen om nieuwe ideeën en verhalen te laten staan het biedt ruimte voor de innovatie die nodig is om mee te gaan innovatie die nodig is om mee te gaan met de tijd maar lukt het ook om de binnenstad terug te veroveren op het toerisme hoewel het zoals al een paar keer gezegd is dus een goed idee is om de zuidas op te leuken met een aantal culturele voorzieningen is het niet heel waarschijnlijk dat het lukt om miljoenen bezoekers daar dagen van hun leven te laten doorbrengen was het maar zo makkelijk het is in mijn ogen ook onvermijdelijk om iets te doen aan Schiphol, de spil in, het nog in de nog altijd exploderende bezoekersaantallen. We hoeven de verdubbeling van het aantal toeristen niet klakkeloos te accepteren. Voor de Amsterdamse economie is verdere groei niet direct noodzakelijk. In mijn boek Vermis de stad zegt zelfstandig onderzoeker Carla Hofschulte, die daar ergens zit... Er wordt steeds maar gedaan alsof toerisme een natuurverschijnsel is, alsof die 300 miljoen Chinezen die klaar schijnen te staan om op reis te gaan, een natuurlijke intrinsieke behoefte hebben om in een vliegtuig te stappen. Dat is totale onzin, zei zij, dat die mensen in het vliegtuig stappen is het gevolg van een industrie die jaarlijks honderden miljarden euro's verdient aan het rondpompen van zoveel mogelijk mensen. Yeah. Als we echt willen dat de binnenstad een aangeraad wordt van en voor bewoners, dan zal Amsterdam ook de strijd aan durven te gaan met de internationale toeristenindustrie. Laten we dit visiestuk van ZEF dan vooral zien als een eerste grote stap in de goede richting, maar laten we het hier vooral niet bijhouden. Uh, Geert er dan, uh, u bent voorzitter van de college van bestuur van de universiteit van Amsterdam en sinds hemel geeft eigenlijk de universiteitsgebieden in het centrum een soort van voorbeeld, u noemt dat een voorbeeld, omdat er eigenlijk een hele ontsamen is gebracht, de ontsluiting van allerlei delen, de vroeger dichtwaarden, de vergroening, terwijl het eigenlijk wel dorp op het wereldtoneel is, uh, herkent u dat? Nou, ik vind als wij als voorbeeld genoemd worden, vind ik ik weet niet of er het altijd zijn. ik vind wel dat het zou niet moeten zijn. Um, laat, laat mij ook een reactie op een aantal dingen die ik hoorde. Ik ben, ik ben natuurlijk 18 was naar Amsterdam gekomen ik hou van die stad. En ik ben er nooit meer weggegaan en die vervreemding herken ik heel erg. Ik ben soms dolblij als de rust neerdaalt als ik een eentje weggefiets ben. En dat ik denk, oh dan nou kom ik weer in delen van Amsterdam. Die ik vind dat wij vanuit de u dat waarde toevoegen, waar daar zit in ieder geval een mooie mooie bloed. Ben het, ben het. Ja, dat vind ik echt heel mooi. Ik vind dat, dat je waarde toe moet voegen ik drie voorbeelden noemen. We hebben bij Trotters Eiland, ik vond dat eigenlijk ook op als de, de binnenstad blijft in ieder geval op de randen daarvan. Daar hebben we zo'n mooie bevane grondplint van de gebouwen, die zijn enorm klink. Iedereen wil die huurden. En we hebben heel nadrukkelijk gezegd, daar komen de dus oh. geen Winkels in. Maar daar hebben we een heel mooi stuk gereserveerd voor een wetswinkel. Daar uh, kunnen mensen gratis, de burgers, voor uh, nou, allerlei adviezen enzovoort. Wordt gerund door onze studenten. Vinden onze verantwoordelijkheid naar de stad. Wat wij samen met de Hogeschool van Amsterdam doen en de acties is daar inmiddels ook bij aangesloten, is wij doen geen enkele zaken meer met leveranciers, die met vrachtwagens de stad in doen. Dat kunnen we doen omdat we zo groot zijn. Want wij kunnen met elkaar zeggen, weet je, als je dat niet in duiven direct aanlevert en dat wij het dan wel met elektrische wagens doen, dan bestellen we twee het hier wel elders. Nee, water is niet zo makkelijk, want dan zit je met een chaos. Dus we doen dat met kleinere, dat kan omdat wij groot zijn, en ik vind omdat wij groot zijn, wij ook die verantwoordelijkheid. En natuurlijk dan het universiteitskwartier. dat proberen we echt met zorg met de bewoners ook weer te restaureren en te zorgen dat een mooi stukje Amsterdam is. En dat heeft heel veel aandacht nodig om dat ook duurzaam te doen. En wat mijn hoop is, is als je die oude historische gebouwen duurzaam kan verbouwen, niet om gas, zorgen dat we zuinig met... Nou, met energie omgaan, dat we dan ook met elkaar de kennis kunnen opbouwen, wat we voor de hele binnenstad kunnen gebruiken. Want het is echt een helft job om oude gebouwen duurzaam te renoveren. Maar het tegen de grond gooien is natuurlijk geen optie, zeer heel zonde. Dan geef je wel een mooi voorbeeld waarbij je zegt wij zijn ook voorbeeld stelt in de vragen die we met anderen moeten oplossen, ja. zoals die leveranciers. Natuurlijk is niet iedereen zo groot als jullie zijn, maar er zijn toch heel wat grote partijen, denk ja. aan de musea, denk aan een, een grote uh, hotels, die dat natuurlijk met elkaar ook zouden afspelen. Nee, maar wat heel mooi is, ik sprak met Arthus en ik vertelde over die hub en Rembrandt Sitorius zei, ja wij stoken voor, de, voor God in het op. <laughs> en, want dat is een heel mooi oud gebouw en het is niet duurzaam. En Tim ik weet je haakt dan bij onze hub aan, het kind doet dat inmiddels ook en dat betekent dat je met elkaar de handen in één kan slaan. Want je hebt echt massa nodig om op deze eisen te kunnen stellen. En dan is het natuurlijk wel weer fijn te weten dat we eigenlijk een werelddorp zijn. We kennen elkaar vaak allemaal met twee handdrukken. Je kunt het dus ook heel snel regelen. Ja, natuurlijk. Je bent met de fiets overal. Ja, dat is heel belangrijk. Dank je wel voor het mooie verhaal. Schiphol. Uh, ook een belangrijke hub waar het toerisme een aanjaarfunctie door krijgt, waar de internationale toeristenindustrie natuurlijk ook letterlijk op land. Nou, is er één toevalligheid? De stad Amsterdam is daar een goud aan groot houden. Ja, een ja, uh, goed punt. Ik denk dat uh, het mooie van zo'n visie als Lizette uh, naar voren brengt, is dat je ook uh, in dit geval politieke taboes zet, maar moet, moet doorbreken. Uh, en ik denk dat zeker een van die oplossingen, Ik denk ik ook niet dat, uh, dat, er, dat er ook op was van valse nostalgie, dat een bepaalde tijd terug in de tijd, dat het centrum van Amsterdam, dat het een soort prachtige plek was, die op een of andere manier kwijt zijn geraakt. Er zijn altijd heel veel problemen geweest hier. Er is ook altijd veerkracht geweest om, om uh, daar overheen te komen. Wat ik inderdaad interessant vind, is de, is de social media, wat Sef zegt, leidt dat nou echt tot een fundamentele verandering of niet? Uh, daar heb ik het antwoord ook nog niet op. Maar jij het lekker toch gewoon stelende vraagstuk? Je het vast iemand net als Sets die ook naar andere steden als voorbeeld kijkt. Zijn er nou wat met in andere steden waar we toch wat van kunnen leren? Ja, goede vraag. Ik, ik denk dat Amsterdam is altijd wordt altijd gezien als een voorbeeldstad op heel veel plekken. En um, het is een unieke stad. En, dus ik zou vooral eerst nog naar mezelf willen kijken. Um, ik ben trouwens ook planoloog, net als Sef en Floor. Dus uh, um, wat, ik, wat ik denk nu het grootste probleem vind en wat ik ook al wil van terug uh, terugzien komen is toch het aspect wonen. Mm -hmm. uh, want um, kijk, we zitten, kijk, wat ik heel mooi vind van Sefs visie is van oké, okay, wij moeten het als Amsterdammers doen. En we hebben hier een zaal vol met enorme betrokken Amsterdammers die dat proberen op hun manier te doen. Maar wat er wel veranderd is fundamenteel in de binnenstad uh, in de laatste decennia, is dat er inderdaad steeds minder ruimte is voor het wonen van Amsterdammers. Wie heeft er nog toegang tot die centrale stad? Wie mag er wonen? Wie kan er wonen. Yeah. Het is een hele vreemde woningmarkt geworden, want we hebben natuurlijk nog best wel veel sociale woningbouw in de binnenstad van Amsterdam. Internationaal gezien is dat echt uniek. Maar dat zit helemaal verstopt, zeg maar. Er zitten mensen in die er nou, gewoon prettig wonen, meestal soms problemen hebben, maar niet snel daar weggaan. En daarnaast is er een, is er een, een vrije markt die, die voor de cowboys is, uh, die deels verhuurd wordt aan toeristen bezoekers. Kijk, en als je als uitgangspunt neemt wat ik heel goed vind, dat wij als Amsterdammers het met elkaar moeten doen. Dan moeten we ook wel zorgen dat die Amsterdammers in het centrum kunnen wonen. Um, dus dat is toch naast alle mooie ideeën over Kuimieren. En, en nou, ben ik ook Zuidas, ja of nee. Maar ik zou beginnen met een soort delta-plan wonen in de binnenstad. Ja, dank u wel. Ik ga even een korte reactie van zijn hemel vragen. En dan open ik een van een ruimere vraag. Want er zijn twee punten die genoemd zijn. die niet in dat stuk vinden. Dat is die positie van Schiphol in relatie tot de en de woningmarkt, met name in het Centrum van Amsterdam, de toegangsvraag, ...dat zit niet in het stuk. Waarom is dat?